Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het komende uur hier op Radio 1 in Nieuws en Co. zijn we onder meer in Rotterdam in de haven om het over CO2-opslag te hebben. En met onze vaste vriend van Nieuws en Co., Pieter Kobelens, bespreken we de ontwikkelingen in Syrië. Wie is het in de West Sophie Verhoeven. Specialisten hebben vandaag op de vuilstort in Schiedam minutieus het afval uit een ondergrondse container doorzocht. Ze hoopten er sporen te vinden die kunnen leiden naar de ouders van de baby die zaterdag dood werd gevonden op een balkon in Schiedam. De ondergrondse container in de buurt van de flat was zaterdag al meegenomen nadat het babylijkje werd gevonden. De politie liet ook sectie uitvoeren op het lichaam van de baby en er is DNA-onderzoek gedaan, zo meldt RTV Rijnmond. Het lichaampje werd dus zaterdagmiddag gevonden op het balkon van een flat. De bewoners waarschuwden de politie. Peter Erdevries Vries werd de hele dag in het proces Holleder als getuige ondervraagd. Onder meer over zijn ban met Heineken-ontvoerder Cor van Hout.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 Een uur later kwam hij terug om alsnog te getuigen. Als het aan minister Koolmees ligt... krijgen werkgevers een extra mogelijkheid om mensen te ontslaan. Op dit moment moet er nog een duidelijke reden voor ontslag zijn... zoals werkweigering... of dat een arbeidsplaats om economische reden vervalt. Voortaan kan het ook als er een optelsom van redenen is. Zes mannen die gisteren werden opgepakt... omdat ze een aanslag zouden hebben willen plegen... op de halve marathon in Berlijn zijn weer vrijgelaten. Ze worden nergens meer van verdacht... Bij huiszoekingen bij de mannen thuis werd niets belastends gevonden. De politie heeft in Amsterdam een online postorderbedrijf... voor drugs opgerold. Twee verdachten runden meerdere webshops op het dark web... waar drugs als LSD, Ecstasy, cocaïne en MDMA werden verhandeld. Ze verzonden duizenden luchtdichte postpakketten met drugs... naar onder meer Frankrijk, Roemenië, Zwitserland en de VS. Waarnemers van de OVSE hebben scherpe kritiek op de verkiezingen in Hongarije. Volgens de Europese waarnemer had de Fidesz-partij van premier Orbán... onevenredig veel geld tot zijn beschikking... waardoor de verkiezingsstrijd niet eerlijk was... Correspondent Mitra Nazar denkt niet dat Orbán erg onder de indruk is van die kritiek. Het kan wel zo zijn dat de EU uh, dit wat, wat meer handvaten gaat geven om Hongarije uh, mogelijk harder aan te pakken. Orbán liep natuurlijk al een beetje op het randje van de, de democratische grondbeginselen die, die we in Brussel natuurlijk hoog in het vaandel houden. En, uh, ja, dus, dus dat zou kunnen, maar Orbán ligt hier niet wakker van. De partij van Viktor Orbán won de verkiezingen gisteren met overmacht. Met vrijwel alle stemmen geteld komt de partij op 133 van de 199 zetels. Automobilisten die over de N357 bij Jelsum rijden... horen sinds zaterdag het Volkslied van Friesland. In de weg zitten ribbels waardoor automobilisten... die 60 km per uur rijden een deuntje horen in hun auto. Dat klinkt ongeveer zo. Uh. Tenminste, als je je aan de snelheid houdt. En dat lijkt de muziekweg nog niet echt te stimuleren. Taxi's hebben afgelopen nacht geprobeerd het liedje... op dubbele snelheid af te spelen. En mensen in de buurt klagen ook dat de lol er snel vanaf gaat. Vooral s'nachts. Sommige omwonenden worden bij elke auto die voorbij... komt wakker van het Friese volkslied. Het weer nog bewolkt en vanavond in het zuiden en westen een stevige bui... met kans op hagel en onweer. Vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen vanuit het zuiden weer wat regen, in het noorden eerst nog zon... en het wordt 17 tot 21 graden. Dankjewel. Ze kijken of mensen een beetje kunnen doorrijden inmiddels. Kees Kwaks. Nou, nog lang niet overal, Lara. 300 kilometer ruim en we hebben een ongelukke half uurtje gehad. De A4, Amsterdam-Den Haag. De hoofdrijbaan is dicht bij Prins Klausplein. Af Soeterwoude staat 10 kilometer. En er waren natuurlijk al problemen een stukje verderop op die A4... door die kapotte vrachtwagen bij het knooppunt Ketelplein. Nou, dat levert toch eens een keer extra drie kwartier vertraging op. Kortom de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat gaat niet geweldig. Een ongeluk op de A7, Zaandam-Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend-Zuid... 7 kilometer, afgesloten linkerrijstrook. De A9, de spoedreparatie bij Akersloot, vanuit Alkmaar naar Amstelveen. kwartier vertraging vanaf knooppunt Kooimeer. Een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Bergen-op-Zoom. Een uur vertraging tussen knooppunt Galder en het industrieterrein Vosdonk. Het gevolg daarvan is ook een kijkersfile vanaf Bergen-op-Zoom naar Breda. Een kwartier vertraging bij Etteleur... En tenslotte een kwartier vertraging op de N35 van Zwolle naar Almelo... tussen Heino en Raalte.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 Waanzinnig bergwandelen of samen sleeën op de gletsjer. Knallen op je mountainbike of wat relaxter op je e-bike. Met z'n alle sup op het meer. Of bijtanken op het terras van een berg. Actief en ontspannen op vakantie in See Kaproen in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. Office 365 een maand gratis uitproberen. Yourhosting.nl Slash zakelijk Lien een vakantie naar See Kaproen in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl.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 Het gebruik van chemische wapens is regelrecht een oorlogsmisdaad. It is a clear war crime to use is, in which seems to here. En het gebruik van chemische wapens tegen burgers is helemaal een oorlogsmisdaad. Al dus de directeur van Human Rights Watch, Kenneth Roth. Lara Rensen. News en go. Vooral in de westerse wereld wordt ervan uitgegaan... dat het regime van Assad achter die gaat in Douma zat. In alle ogen, alle ogen zullen daarom vanavond gericht zijn op de VN-veiligheidsraad. Zal die besluiten Syrië te straffen voor de gifgasaanval van afgelopen zaterdag? Laten we schakelen met correspondent voor het Midden-Oosten... Marcel van der Steen. Marcel, wat kunnen we verwachten van de zitting van de VN-veiligheidsraad? Nou, waarschijnlijk niet al te veel. Want Rusland is een bondgenoot van Syrië, zoals je weet... en blijft ook nu nog president Assad steunen. Rusland heeft zitting in de Veiligheidsraad... Ze zal dan ook proberen elke maatregel tegen Damascus uh, tegen te houden. Ze hebben er ook een vetorecht. Dus uh, of tegenhouden of op zijn minst afzwakken. Dat zagen we eerder bijvoorbeeld bij het besluit over een staakt het vuur in Oost-Kuta. En de Russen blijven volharden dat er helemaal geen chemische aanval geweest is? Ja, die blijven het nepnieuws noemen. En ze woordvoerder zei ook vandaag dat officiers van het uh, Russische leger... op de plek van de aanval zijn geweest maar niet hebben gevonden dat bewijs zou kunnen zijn voor een gifgasaanval. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW... die wil zo snel mogelijk nu een onafhankelijk onderzoek doen. Goed wij houden uiteraard de bewegingen daar binnen de VN veiligheidsraad voor u in de gaten. Later in deze uitzending praten we erover door. We gaan naar de Syrische Mohammed Kanvas. Dankjewel Marcel. Die woonde voorheen in de buurt van de plek in Douma... waar de gasaanval was. Hij woont nu in Nederland en leidt de stichting Damaan, een organisatie die voedsel uitdeelt en medische hulp biedt in Oost-Guta. We hebben wel eens eerder gesproken met Mohammed Kanvas. Verslaggever Joris van der Kerkhoff is nu naar hem toe gegaan in Den Haag. In een kantoor ver, ver, ver weg van de plek waar de aanslagen zijn... denkt Mohamed Kanfash over zijn organisatie die de afgelopen drie jaar vanuit Nederland, 50.000 patiënten heeft geholpen... ondergronds 11 ziekenhuizen draaiende hield... en eten voor zeker een miljoen mensen heeft verzorgd. Dat was de afgelopen drie jaar vanuit Nederland. Daarvoor bestond de organisatie al in Syrië. Toen hebben ze niet bijgehouden wat ze allemaal precies gedaan hebben. Maar is het nu nog mogelijk om voor mensen... Daar te werken. Well, uh, until 10 days ago, we were still working in uh, eastern Ghouta, uh, the area that was under siege and was under bombardment. Ja, tot, die, tot tien dagen geleden kon dat wel in dat gebied. The biggest bulk of the team has relocated to the north. We still have a very small team that is still trying to provide help uh, in eastern Ghouta. Ja, 28 van de mensen die daarvoor hen werkten zijn uiteindelijk naar het noorden vertrokken met heel veel andere mensen mee. How many people left? Uh, there were around uh, 45,000 uh, civilians uh, that have left eastern Ghouta and went uh, to Idlib. In de noorden uh, van Syrië. 45.000 mensen met die 28 van de, van zijn eigen organisatie zijn in het noorden terechtgekomen. en deze mensen hebben in ieder geval de chemische aanval van uh, dit weekend niet meegemaakt. Well, they haven't experienced this one, but they had been present in many others uh, when the areas were attacked. For example, in 2013 and later on many many occasions when uh, when the area was attacked met different chemical agents. Deze hebben ze niet meegemaakt, maar in 2013 bijvoorbeeld wel. En er zijn heel veel andere aanslagen geweest de afgelopen jaren. Zijn telefoon roept. Uh, u hebt u veel contact nog met mensen daar. Indeed. Ze proberen alle lijnen zo bij elkaar te brengen, uh, maar dat is moeilijk. Uh, of course, it's difficult, but it's not difficult for us. We are here in a very nice office in a very nice country. It's actually difficult for those on the ground who are putting their life at risk. Het is makkelijk om dat vanuit hier te zeggen, hier in een aardig kantoor in een aardig land, maar het gaat natuurlijk om de mensen daar die uiteindelijk een enorm risico lopen doordat ze alleen maar mensen helpen. When you are somewhere in the bombardment, it means a lot to know that somebody overseas in een different continent, is thinking of you. Ja. Mensen in Nederland, alsjeblieft, wees solidair. En als mensen daar in een bombardement zijn... of in een ziekenhuis liggen onder de grond... in een letterlijk ondergronds ziekenhuis... dan is het misschien nog wel belangrijker dan uh, een keer te krijgen... is dat ze het gevoel hebben dat de wereld uh, naar ze kijkt. Maar de wereld kijkt helemaal niet naar ze. Unfortunately, uh, no. If you compare it, for example, to what happened in Europe uh, last month when a an incident took place in uh, Great Britain, the whole world reacted. We're starting to speak about a new Cold War. But after hundreds of thousands of people who were killed, under which thousands of people died th through or because of the same chemical uh, substance, nobody reacted. This mm -hmm. makes you think... Ja, yeah, what kind of a world do we live in? Uiteindelijk ook bij een chemische aanval, maar dan een chemische aanval in Engeland. De hele wereld was daarmee bezig met die ene man en zijn dochter. Maar ondertussen worden er honderdduizenden mensen gaan er dood in Syrië en daar kijken we niet naar. People don't live only with water and food. People also need other rights. People need justice. People need to be equal in front of the law. Het gaat niet alleen om eten en drinken, het gaat ook uh, om, uh, om gerechtigheid. En onthoud dat ook. Die gerechtigheid. Maakt het u uit wie het Gifgas gegooid heeft? No. En uh, it's not a question about who. Uh, and to be honest, for a Syrian, and I think for all of us, it shouldn't make a huge difference if people die with chemical uh, agents or with a bomb or with a bullet. A dead child is a dead child. Een vrouw die haar kind ziet dying in front of her, is nog dezelfde vrouw als het kind werd killed in een andere manier. Het maakt op zich niet uit of dat je nou door een, een bom uh, doodgaat... of door uh, gifgas uh, doodgaat. Dood is dood, uh, hoe hard dat ook klinkt. En als een moeder een kind ziet sterven... blijft het de moeder die een kind ziet sterven. Stop obsessing over wat was gebruikt om mensen te Get concerned about... The people who got killed. Maak je toch gewoon zorgen om de mensen die vermoord worden... om de mensen die overlijden uh, in de oorlog. Dat is het allerbelangrijkste. En hou je niet zozeer bezig met wie nou wat heeft gedaan. Please, we all can do something. There's, there's seven billion people on, the, on this planet... can't actually convince me that there is nothing uh, that we can do. We all can do something. So do it. Do it tonight. Oké, okay, gaan we nog even nadenken hoe we dat dan gaan doen. Wat u doet, dat is duidelijk. U probeert hulp te verlenen daar vanuit hier. Dank u wel voor uw verhaal. Dank u. De serie is Mohamed Kanvash. Leidt de Stichting een organisatie die voedsel uitdeelt en medische hulp biedt in oost kuta En hij roept op iets te doen. Verslaggever Joris van der Kerkhoff sprak met hem in Den Haag. En straks gaan wij verder over de stappen die nu genomen worden internationaal. In geopolitiek opzicht, onder andere binnen de VN. En hoe men aan de informatie komt. We gaan eerst naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Er gaan hele happen af van die avondspits. Dat 200 kilometer nog. Maar het probleemweg is de A4 vanaf Amsterdam via Den Haag naar Rotterdam. We hadden problemen bij de keteltunnel met een kapotte vrachtwagen. In de staart van de file is een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. En daarom loopt de file nu helemaal terug vanaf Hoogmade. Is de vertragingstijd fors. Omrijden via de A44 is niet echt een optie... want het staat ook behoorlijk vol tussen Leiden en Wassenaar... Wie nu nog kan vanuit Amsterdam en onderweg is... kan beter omrijden via Utrecht. Ze gaan het weer proberen in Rotterdam. De haven komt met een nieuw plan om CO2 op te slaan. Na het debakel in Barendrecht en de kolencentrales die uiteindelijk niet wilden... komt het havenbedrijf nu met een eigen plan, een pijpleiding... voor CO2 die uiteindelijk uitkomt in een gasveld... dat kilometers onder de Noordzee ligt. En op die manier moeten de klimaatdoelen worden gehaald... Henrik Willem Hofs heeft de details en dus schakelen we met hem. Henrik Willem, waarom weer een plan... Ja, simpelweg omdat er geen andere manier is om snel van die broeikasgassen af te komen. Je moet je voorstellen dat de bedrijven in de Rotterdamse haven verantwoordelijk zijn... voor één vijfde van de uitstoot van heel Nederland. En in 2030, 2030, over twaalf jaar dus, moet dat minimaal de helft minder zijn. Dat zijn de klimaatdoelen. En als je niet alle fabrieken wil sluiten, dan kom je wel uit bij een systeem... waarbij je CO2 afvangt en opslaat, zegt havenbaas Allard Kastelijn. Ja, het is nodig. Omdat je dus op andere wijze er niet gaat komen. Je hebt denk ik tot 2030 nodig om alle CO2 die uitgestoten wordt af te vangen door het verbeteren van de processen. En na 2030 moet je hele systemen gaan veranderen. Dan moet je dus technieken gaan veranderen hoe je nu processen en, en producten maakt. Door bijvoorbeeld waterstof te gebruiken of hoge temperatuur te genereren door elektriciteit. Dat kan nu nog niet uit. Dus je moet nu al beginnen met alleen CO2 af te vangen terwijl je die nieuwe technieken bestudeert. Ja, dus moet er een lange pijplijn door de haven worden aangelegd... waarop bedrijven kunnen aansluiten en hun CO2 gaat dan de grond in... in een leeg gasveld onder de Noordzee. En zo denkt de haven dus tot uiteindelijk... een derde van de uitstoot per jaar op te kunnen slaan. Maar Henrik Willem, dit kost een onwaarschijnlijke hoeveelheid geld... Ja, dat gaat heel veel geld kosten. Alleen al die pijplijn die kost bijna een half miljard. En dan moeten die bedrijven ook nog eens installaties gaan bouwen... om de CO2 uit hun processen te halen. Je snapt dat ze niet in de rij staan om mee te doen... want het is gewoon heel erg duur. Er moet dus overheidsgeld bij. Het kabinet vindt dit ook een belangrijke manier... om de klimaatdoelen te halen. Maar alle ogen zijn nu gericht op de onderhandelingen... voor een nieuw klimaatakkoord. En daar zal dan blijken hoeveel het kabinet er voor over heeft... en hoeveel die bedrijven moeten betalen. Ja. Goed, ja, het is twee keer niet doorgegaan, opslaan van CO2. Dat zou het drie keer scheepsrecht kunnen zijn? Dat past wel een beetje bij de haven. Hè? Volgens het havenbedrijf <laughs> gaat het zeker door. Maar veel mensen zullen zeggen, eerst zien dan geloven. Overigens zijn sommige milieuclubs hier valikant tegen. Ze vinden het weggegooid geld, omdat geld ook naar duurzame energie zou kunnen gaan. Maar de baas van het havenbedrijf is het daar niet mee eens. Ja, het levert A-baan op, want die bedrijven blijven investeren in het complex. We leggen nieuwe pijpleidingen aan. We maken het mogelijk voor die bedrijven om hier te blijven werken. En het levert gelijk een vermindering van CO2 op. Want als je dus niet nu al begint met het afvangen van die CO2... dan halen we de klimaatdoelstellingen niet. Het is niet zo dat we kiezen voor alleen CO2-afvangen en opslaan. Want we kiezen ook voor het vernieuwen van de processen. Maar het is en-en. Je moet het beide doen op dit moment, wil je op tijd zijn. Ja, ze zijn dus redelijk zeker van hun zaak. Maar over een jaar, dan moet de kogel echt door de kerk zijn. Henrik Willem, dank je wel. Het is tien minuten voor half zeven. Het waren heftige beelden de afgelopen dagen... van de gifgasaanval op Syrische burgers. Waarbij ook veel kinderen werden getroffen. Het is een nieuw dieptepunt in de burgeroorlog die al sinds 2012 woedt. Ik praat erover met een van onze vaste gasten, generaal buitendienst en oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, MIVD, Pieter Kobelens. Welkom, Pieter. Dankjewel. Er wordt nu met beschuldigende vingerrichting um, het Syrische regime gewezen, president Assad. Is hij, um, wat jou betreft, ook de meest voor de hand liggende dader? Nou, in ieder geval dat er middelen tegen de bewolking zijn ingezet. Want we mogen niet vergeten dat uh, Syrië ook op grote schaal gebruik heeft gemaakt van het gooien van chloorgas. En dat, ik vind het toch wel heel belangrijk dat men zorgvuldig is... om ook vast te stellen dat hij ook sprake is van zenuwgas. Want je ziet natuurlijk heel veel verschrikkelijk gebelden van kinderen... en mensen met ademhalingsmoeilijkheden. Maar dat zenuwgas moet nog wel eerst vastgesteld worden. Ik vind dat die zorgvuldigheid dat wel vereist. Mm. Met name wat uh, meneer Trump nu aan het nadenken is... wat hij nu in 48 uur all allemaal tegen Syrië gaat doen. Maar het staat buiten kijf het blog, als ook niet gebruikt mag worden. Zoals je weet, uh, de, alle landen op een stuk of vier na zijn aangesloten... bij een organisatie die in Den Haag zit, de OPCW... die zich ja, keert tegen het gebruik van uh, chemische wapens. En sinds 2013 is uh, Syrië er ook in gedwongen aan mee te doen. En zijn in principe al, zouden hun wapens vernietigd moeten zijn. Maar ja, hmm. er zijn natuurlijk heel veel aanwijzingen dat, dat het dat niet dus het geval is. is. Wij gaan het daar zo nog even over hebben. Eerst naar um, ja, dit middel als um, oorlogswapen. Heeft Assad met dit gruwelijke middel een doorbraak geforceerd in die regio? Het lijkt er wel op, want gisteravond zei de militie... dat hij de tent daar wilde verlaten. Uh, het is natuurlijk nogal wat als, uh, als mensen op zo'n grote schaal... worden aangepakt, wordt het erg moeilijk om als verzetstrijder... nog te vertellen dat je heel druk bezig bent voor je eigen bevolking... Maar uh, ja, het is ook aan de andere kant wel heel erg gewaagd... om zenuwgas in te zetten, omdat ja, het, er zijn zoveel externe factoren... die ook terug kunnen slaan op je eigen troepen. En voor zover mijn informatie strekt... staan de strijdende partijen toch echt tegenover elkaar. Dus je twijfelt ik, uh, over of het zenuwgas is? Nou ja, goed, ik ben, kan natuurlijk ook een beetje. Die OPCW gaat zeggen dat ze dat allemaal gaan controleren. De eerdere keren zijn ze niet gegaan omdat erop ze geschoten werd. Het is gewoon oorlogsgebied. De Russen hebben gelukkig aangeboden om het dan zelf maar uit te doen. Ja, dat ja, gelooft natuurlijk helemaal niemand. Dat is vertrouwenwekkend. Dus in dit soort twijfels, als je dat van tevoren weet, dat niemand toch waarschijnlijk gaat controleren, dan wordt het een heel ander spelletje. Tussen aanhalingstekens, voor je dat spelletje mag noemen. Maar ik vind wel dat men zich daar zwaar van moet overtuigen. Dat de VN er ook echt in moet zetten, we moeten dat gaan controleren. Maar dan moeten toegang krijgen tot dat gebied. En dat is vooralsnog niet het geval. Nee, ik denk dat de Russen dat ook niet goed gaan vinden. Nee. eerdere pogingen van Nederland om met een speciale groep landen daar onderzoek naar te doen. Dat is voor een aantal jaren gedoogd. De Jim heette dat. Dat heeft de Russen hebben geweigerd dat te verlengen. Dus de kans dat daar op korte termijn iemand gaat controleren neutraal is niet zo erg groot. Want je moet monsters nemen daar in dat gebied. Ja. Je moet met slachtoffers en getuigen gaan spreken. Ja. Dat gaat waarschijnlijk maar. allemaal niet gebeuren, Pieter, denk ik. Nou, ik denk het niet en ik denk als het te lang duurt, maar daar ontbreekt mij de medische kennis voor dat ook steeds ingewikkelder wordt aan te tonen dat dat uh, gebruikt is. Het, is. het is in ieder geval geen middel wat je als, uh, als, uh, uh, ja, als militair makkelijk inzet in mm. verband met die externe factoren vochtigheid, uh, de, de, de windrichting. Uh, je hebt het in, ook nog een keer in allerlei soorten vormen en dan is het bijna gelijk allemaal ook ontzettend dodelijk. En ik zag toch ook heel veel mensen... en kinderen met grote ademhalingsmoeilijkheden. Dus het is echt belangrijk dat we daar goed naar kijken. Anders wordt het, wordt het, is het een stukje propagandaoorlog... wat we aan Laten we even gaan naar waar je net over begon. In 2013 heeft er zat de OPCW... die erop toeziet hè, dat het verbod op chemische wapens... Ja. wordt nageleefd, gevraagd om te assisteren... bij het verwijderen van chemische voorraden. En onze huidige minister, K, gaf leiding... aan uh, VN-missie. Die moest leiden tot de ontmanteling van chemische wapens. Moeten we dan constateren dat dat niet gelukt is. Dat Syrië misschien voorraden heeft achtergehouden. Je weet natuurlijk nooit wat ze verborgen hebben gehouden. aan de andere kant, we hebben redelijk goed in beeld uh, wat er gebeurt met de spullen die je nodig hebt om, dat, om dat, soort, dat soort wapens te maken. Ook daar zijn verdragen over ondertekend dat je dat moet aanmelden als je die uh, spullen gebruikt. Maar er zijn ook aanwijzingen dat uh, een aantal, uh, dat de faciliteiten om die chemische wapens te maken niet ontmanteld zijn. Mm. En ja, dat zelfs uh, Noord-Korea stond in de volkskranten van uh, beschuldigd wordt dat ze onderdelen hebben aangeleverd om die informatie Structuur in stand houden. Ja. En dan maak je het dus zo weer. als je tenminste voldoende van die middelen hebt. om die compositie te maken. De basis, ja, het basismateriaal, ja. zeg maar. voor chloorgas of zenuwgas. Dus. Maar dat is, dat dat met is name te maken... zenuwgas. Chloorgas is gewoon iets wat. Ja, ook in de chemische industrie gebruikt wordt. Ja, waar je ook wat ook. Voor hele grote consequenties kan hebben. maar niet zo dodelijk is als zenuwgas. Toch zeg jij iets. Um, ingewikkelds. Want je zegt. Er moet, we moeten uitzoeken. Uh, hè, en, en dat snap ik. wat het is. of het chloorgas of zenuwgas is. maar je zegt tegelijkertijd ook. Het gaat niet gebeuren. Dat wordt niet nee, uitgezocht. Nee, en dat is ook een beetje het vervelende van zo'n raar schaakspel... als de partijen die het gebruiken... en met grote zekerheid weten dat men het toch niet kan controleren... kun je het dus gebruiken. Ja. En dat is redelijk vervelend, vind ik eigenlijk. Ja, wat vind jij daarvan? Ja, nou, ik vind dat... Uh, ja, we hebben die met zoveel landen... als zoveel landen dit ondertekenen... met name natuurlijk ook als gevolg van de, van de enorme hoeveelheden de doden in de Eerste Wereldoorlog... Ja, dan moet je alles op alles zetten. En wat mij betreft, met hele grote sancties... dat dat dus ook niet meer gebeurt. Maar ja, als grote landen zich daar al of mm. daar omheen gaan staan... het lijkt erop dat de Russen dat toch afschermen... dan wordt het erg ingewikkeld. Ja, er ontstaat weer een, uh, een gevaarlijk geopolitiek spel natuurlijk nu weer. Dat ja, doe jij net al. En Tussen zeker als Rusland, Iran. een grote klap gaan teruggeven... en de Iraniërs gelijk mij ja. hebben natuurlijk ook een beetje hun eigen doelstelling... en hebben natuurlijk ook hun eigen land grote daadkracht We Hebben We Israël nog in dit spel helaas. Ja, Israël, maar die zijn vrij duidelijk. Die vliegbasis die ze wel of niet aangevallen hebben... ligt in een gebied waar, in ieder geval dat ze Israëli's hebben aangegeven... dat zo dicht bij hun land is dat ze daar geen enkel risico willen nemen. Stel voor, Israël is niet zo helder breed. Dus als ze niet heel ver in, vijandelijk tussen aangeheidsgebied het gebied... dit soort grenzen trekken, dan heeft Israël geen kans. Ja, en die hebben gewoon een hele simpele redenering. Als jullie mijn pijn doen, doe ik jullie pijn. Dat hebben ze ook laten zien toen er een Iraans vliegtuigje... drone vanuit die vliegbasis boven Israël zou zijn geweest... Knallen ze gelijk terug. Dus ook Israël staat daar met grote ogen te kijken wat er gebeurt. Ja. En erg ingewikkeld. Hou jij het in de gaten? Is, is, is, is dit wat je. Beetje... Ja, dankjewel, Pieter. En, en ook voor jezelf, ben je, daar, ben je daar veel mee bezig? Of niet? Met dit soort Ja, ik, mijn, bij mij ging het dan naar het vorige keer af. toen zenuwgas gebruikt werd tegen voormalig Russische agenten. Dat is op microschaal, maar wel in hoofdsteden. Dat zijn ja. dingen die. Uh, dat is erg zorgwekkend. Kun je weinig tegen doen. Pieter Kobelens. hij is uh, oud-directeur van de Militaire Inlichtingen... en Veiligheidsdienst en Generaal Buitendienst. Dank je wel weer voor je komst. Nou. En je bijdrage Nieuws in Co. Tot zover Nieuws in Co. Met erin wetenschappers willen nog grotere deeltjes versneller. Een 16-jarige jongen strijdt op scholen voor homoacceptatie. En het was mogelijk dat Israël raketten afvuurt. Volgens de Russen en de Syriërs hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen... vannacht acht raketten afgevuurd... En bij die raketaanvallen zouden dus 14 mensen zijn gedood, onder andere twee Iraniërs. Trump noemde op Twitter Assad, Poetin en Iran. Bij naam, dat zijn in zijn ogen de schuldigen. If they are found to be responsible, the regime and its backers, including Russia, must be held to account. Het gebeurt gewoon dat mensen in elkaar worden geslagen om hun geaardheid. Ja, dat mag van mij wel stoppen. Simon, wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag mijn presentatie geven. Ik ga het over homoseksualiteit. Er zijn zoveel mysteries. Echte crème de la crème zit hier van de deeltjes. Verstaan. Dit is alleen maar weer een volgende stap in het begrijpen waar we vandaan komen. En geld doet er dan niet toe? En eindelijk niet. want nee, wat, wat het kost het? Misschien wel een tientallen miljarden. Ja. Straks. Dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. NOS-Journaal. Ouderen in Nederland hebben het financieel over het algemeen goed. Vindt minister Hoekstra van Financiën. Hij constateert op basis van CBS-cijfers dat hun welvaartsniveau hoger ligt dan dat van mensen onder de 65. In het onderzoek naar de dode baby in Schiedam heeft de politie een vuilstortplaats in die plaats onderzocht. Daar lag afval uit een ondergrondse container. De politie zoekt naar aanwijzingen wie de ouders kunnen zijn. Werkgevers krijgen een extra mogelijkheid om mensen te ontslaan. Nu moet er één duidelijke reden zijn voor ontslag. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil het mogelijk maken... dat het ook een opeenstapeling van kleinere redenen kan zijn. En de KNVB doet onderzoek naar de harde trap... die een amateurvoetballer van Teverve uit Rijswijk... zaterdag uitdeelde aan een speler van Sportlus 46 uit Voerden. De bal was ver weg, waardoor de scheidsrechter het incident niet heeft gezien. En dat is weer Marco Verhoef. Ja, in Zeeland valt op dit moment af en toe wat lichte neerslag. Er kan ook wel een keer een klap onweer bij zitten vanavond. Maar in de, uiteindelijk wordt het daar vannacht toch wel weer meest droog. Dat is het ook in de rest van het land met in het oosten de meeste opklaringen. Minimumtemperatuur ligt tussen 9 en 12 graden. Kanttekening daarbij op de Wadden is het nu al veel frisser. Dat komt omdat er een noordenwind over het koude Noordzeewater aankomt waaien. Maar goed, met al die bewolking zal het daar ook niet al te veel verder afkoelen. Morgen wordt het 17 graden in Zeeland, 21 in Groningen om te dat de temperatuur nieuw weer iets achter blijft. We beginnen met een meest droge periode. Met af en toe ook de zon van het zuiden uit. Waar gaat de bewolking de overhand krijgen? Valt er een enkele bui? En als die buien in de middag ook in het noorden terechtkomen... kan daar onweer bij zitten. Woensdag wordt het dan weer meest droog met wat zon. En donderdag een meest droge dag. Vrijdag een enkele bui. Temperatuur die periode 16 tot 19 graden. Dan gaan we naar de ANWB, daar zit Kees Kwaks met de verkeersinformatie. 150 kilometer is er nog over van deze avondspits... en de problemen zitten op de A4 Amsterdam-Den Haag. Ruim anderhalf uur vertraging tussen Roelof-Arensveen en Leidsendam. Na een ongeluk zijn bij Leidstendam nog twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar Rotterdam kan het beste via Utrecht rijden. Op de A7 Zaandam-Horen, 7 kilometer bij Purmerend-Zuid... na een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht... Een spoedreparatie op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een half uur in de file tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Een autobrand op de A12, daarna richting Utrecht. Zorgt voor drie kwartier vertraging tussen Bodegraven en De Meren. En tenslotte een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Bergen op Zoom. Nog twintig minuten vertraging tussen knooppunt Galder en Etteleur. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de wielenwereld rouwt... om het overlijden van de Belgische wielrenner Michael Golaerts... die gisteren tijdens de koers Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg. kreeg. Daar ligt een renner van, van Willems Verandas-Kreeland aan de kant. En Dat zag er niet goed uit. De koers ging gewoon door, maar had hij niet stilgelegd moeten worden. Koersdirecteur Thijs Rondhuis vindt van wel... en vraagt de Wielerunie om maatregelen. U hoort hem straks. Dit is de dag waarop bekend werd dat de politie het afgelopen jaar minder geweld gebruikt heeft dan het jaar daarvoor. Onze commentator is theoloog Rico Voorberg. Rico, goedenavond, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, lang leven de politie. <lacht> Meer praten, minder meppen. Oké. Okay. En één op de vijf studenten leidt flink onder de prestatiedruk, blijkt uit nieuw onderzoek van de Hogeschool Windesheim. Iedereen verwacht dat je zeg maar, buiten je studie ook nog allemaal bijbaantjes hebt, allemaal vrijwilligerswerk doet en dergelijke. En soms dan is dat best wel moeilijk te combineren als je ook nog leuke dingen wil doen. <middels> Oh, hey. Hebben studenten van nu het zwaarder dan studenten van 20 of 40 jaar geleden? Wilt u erover meepraten? Dan kan het op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam nporadio 1.nl. Bij ons de gast onderzoekster Jolien Dotmeijer van de Hogeschool Winderzijn. Goedenavond, hartelijk welkom. BNR-collega Paul Lasseur en millennial Anouk Kemper, die het boek Zijk Niet Zo heeft geschreven met nog twee andere mensen. Goedenavond allemaal. Mevrouw Dotmeijer, ik begin met u. Hebben studenten het echt zoveel zwaarder dan vorige generaties? Ja, wij hebben het idee van wel. We hebben het idee dat er zoveel veranderd is ten opzichte van de vorige generatie studeren. En dat kan ik zelfs over mijn eigen generatie zeggen. Ja, je mag nooit naar de leeftijd van vrouwen dat raden... maar we... ik heb gehoord dat u 35 bent. Dat klopt, ja. Ja. ja. Dat wil ik best bevestigen. Ja, nee, als ik al kijk naar mijn eigen studententijd... en dat was op dezelfde hogeschool als waar ik nu werkzaam ben... dan zie ik echt wel hele grote verschillen... in de context waarin de student van nu zeg maar studeert... en die van mijzelf. Of en wat zelfs, is het belangrijkste verschil? Moet het sneller allemaal? Het moet sneller sowieso. Ja, het is in ieder geval zo dat er natuurlijk heel veel maatregelen zijn getroffen... om de rendementen in het onderwijs te verhogen sinds een jaar of tien. En dat maakt dat de druk op studenten um, hoger is. Dat wordt, wordt zo ervaren, maar het wordt ook erkend, ook op dit moment al door de ministeries ja. die daar. Uh... U mogen er nog langer over doen en hield de hele studiefinanciering, ja. dat is niet meer zo. Nee, leenstelsel is natuurlijk gekomen en de basisbeurs afgeschaft. Dat is een van de factoren die een rol speelt daarin. Ja, ja. En wat heeft u precies onderzocht? We hebben onderzoek gedaan naar de psychische klachten van uh, studenten. Uh, eigenlijk is het een breder onderzoek, maar daar, die resultaten hebben we naar buiten gebracht. Dus welke klachten ervaren studenten um, als gevolg uh, van de uh, de druk die ze die ze nu uh, kennen en wat bleek nou, wat bleek onder ruim 3100 studenten... is dat ze voornamelijk angst, depressie, klachten ervaren. Uh, Suïcidariteit komt ook voor een op de, en Eén uh, uh, op de hoeveel denkt aan uh, suicide? Ja, volgens onze cijfers. En dat was eigenlijk het meest schokkend. Want de rest wisten wij eigenlijk al wel vanuit onderzoek, Want ze de vijfde keer dat we het gemeten hebben. Maar één op de vijf studenten uh, speelt met suïcide gedachten. Eén op de vijf. Twintig procent? Ja. En Denk er, er eens goed. over na van moet ik er niet uitstappen? Nou, meer dan dat. Het is zelfs zo dat ze ook echt wel denken aan een plan maken of een plan hebben. Het wil niet zeggen dat al deze mensen ook dat daadwerkelijk van plan zijn om uh, tot zelfhouding over te gaan. Maar het speelt wel serieus in hun, uh, in hun hoofd, ja. En dat is anders, want u zegt, we doen het onderzoek voor de vijfde keer. Dat is anders in de, dan, dan de voorgaande vier keer. Uh, suicidaliteit is het voor het eerst meegenomen in de laatste okay. meting, niet in de niet de de metingen. Niet in de eerdere metingen. Nee, Maar omdat wij wel in uh, indicaties hadden dat dat een, uh, een factor was... hebben we het meegenomen. Ja. Snapt u het? De, de doel dat je druk hebt, à la, maar dan over zelfmoord nadenken. Dat is wel een hele grote sprong. Ja, dat is heel heftig. We nemen het wel heel erg serieus, uh, dit probleem inderdaad. Uh, ik uh, ben zelf ook docent, dus ik ik zie ook de studenten in mijn eigen klas. En ik spreek door het hele land uh, mensen in het hoger onderwijs die dit allemaal herkennen. Ik snap dat de studenten forse druk ervaren. Ik snap dat ze het gevoel hebben dat het uh, hoog oploopt. Maar ik ben wel geschokt van de suïcidale gedachten. Ja, ja. Ja. Want burn-out komt ook veel voor? Ja, een kwart van de studenten die we hebben ondervraagd geeft aan burn-out klachten te hebben. Ja, één op de vier is dat. Ja. ja. Ook niet leuk. Nee, zeker niet. Uh, en dat was eigenlijk iets waarvan ik uh, niet zo uh, verrast uh, was. Uh, dat beeld had maar socialiteit gaat natuurlijk wel wat verder. Ja. Ja. Ja. Paul Lasseur, collega van BNR. Goedenavond. Ja, goedenavond. U schreef vandaag een stevige column uh, over dit onderzoek. Uh, de de, de gaas aan het werken was een beetje de tenue. Waarom bent u zo kritisch? Well. Nou, ik ben, uh, ik ben wel kritisch, maar ook weer niet zo kritisch. Ik heb zelf twee studerende dochters. één in, in Leiden en in Delft. En die, die zeiden wel... Pap, kom op, dat kan je niet zeggen. Het is vet stress hoor, die studie. Dat kan je en, niet zeggen. Die hebben allemaal, die hebben allemaal vrienden en vriendinnen... die, die ook uh, he, hun, hun BSA dan niet halen en zich weer tussentijds uitschrijven... en dan later het weer, weer oppakken en dan weer, uh, nog weer een keer switchen. Maar wat ik ook zie is dat ze ook echt heel veel uh, plezier hebben. En ze hebben ook, ook de ambitie om er de, om de echt wat van te maken. En het is vooral die eigen ambitie die ze in de weg zit. Dus eigenlijk het punt wat ik wilde maken met die stevige kolom was meer van het is, het is wel een, het is een probleem, maar het is een, het is een luxe probleem. Ik denk dat het grootste probleem is dat ze zo ontzettend veel aangereikt krijgen... dat het moeilijk is om daar een keuze uit te maken. Maar ja, dat het een, een, als als een keuzeprobleem is. Ga, gaan we een half jaar in Barcelona studeren? Of, uh, uh, of gaan we toch uh, uitdrinken met, uh, met vrienden? Of... Uh, He, het, het, er is gewoon heel veel, heel veel te beleven. Ja, maar daar word je en, en niet... Het moet, daar word je in, niet het moet wel in een paar jaar tijd nu. We gaan ja. even, ik praat even door je heen, want er zit een beetje vertraging op de lijn. Daar word je niet suïcidaal van, zou ik zeggen... als je moet kiezen tussen Barcelona of uh, drinken met je vrienden. Ja, nou ja, ik, en, en, en dat suïcidecijfer... Ik, ik, uh, je maakt mij niet wijs dat ze bij, bij mevrouw Dopmeijer in de klas... vier kinderen zitten of jongvolwassenen die uh, met zelfmoordgedachten spelen. Dat, ik, ik vind het gewoon heel erg moeilijk uh, te geloven. Ik gelooft dat niet, nee. Nee, nee. Maar Mevrouw Dobmeijer, ja, u houdt het vol. Hè? Dat is gewoon zo, zegt u. Nou ja, We weten in ieder geval dat we het op een goede manier uh, volgens de nette wetenschappelijke normen hebben gemeten. En deze lijst is ook uh, uh, goed onderzocht zeg maar, uh, bij studenten. Dus zo'n uh, scoring en hoe je dat berekent, dat is onder de groep studenten vastgesteld. Uh, maar ik ben er natuurlijk zelf ook wel geschrokken. Dus ik begrijp wel dat Meneer Lasseur dat zegt. Ja. Uh, ik hoor natuurlijk ook meer uh, geluiden dat dat wel heel erg hoog is. Het is wel uh, goed om natuurlijk verder te gaan kijken wat gaat hier achter schuil. He, welke factoren zitten hier nou onder? Het vraagt echt om vervolgonderzoek. Absoluut, en ja, dat en zullen dat we ook ze zeker ook doen. doen. Ja. Ja. Gaan we even naar Anouk Kemper. Die schreef in 2017 vorig jaar een boek met twee anderen. Zijk niet zo? Ik vind het zo leuk om te zeggen. Ik zeg het nog een paar keer. Zijk niet zo? Waarin jullie betogen, Anouk, dat millennials ja. niet alles zo serieus moeten nemen. Hoe keek u naar de cijfers ja. die vandaag naar buiten kwamen? Um, ik dacht, jeetje Mina, dat lijkt me wel heel sterk... dat inderdaad één op de vijf studenten met zelfmoordideeën uh, rondloopt... Um, en ik dacht meteen, ja, uh, met zelf, of wel eens aan zelfmoord denkt. Dat is ook wel een brede vraag. Denk je wel eens aan zelfmoord? Ja, ik denk ook wel eens als ik op de trein sta te wachten. Ik kan er nu voorspringen. Dat ga ik niet doen. Maar iedereen denkt ach, wel Gelukkig eens van maar, ja. Goh, hoe zou dat zijn? Maar ik denk zonder niet dat ze dat, dat onderzocht heeft, bent. toch? Eh, mevrouw, dat is niet wat u onderzocht heeft. Nee, dat is vraag. Dat gaat, dit zijn die 18% die we hebben vastgesteld met suicidaliteit. Zeg maar, dat is niet uh, alleen maar... We denken wel eens na over zelfdoding. Uh, uh, dat komt bij veel meer mensen voor. En dat is helemaal niet zo raar. Nee, nee. Het gaat echt wel over een grotere stap dan dat. Dus echt nadenken over de stap er echt uitstappen. Nou ja, echt uit stappen, ja. om Echt tot zelfdoding over te gaan. Ja. Dus dat is wel de ernstige. Mevrouw Kemper, even, even los van die suicidaliteit maar. Want dan blijven we een beetje ophangen. Maar verder, die burn-out, snapt u dat... Ze Echt dat een kwart van de studenten burn-out verschijnselen heeft? Nou, eigenlijk niet. Ik kan mezelf heel moeilijk voorstellen dat je een burn-out krijgt. Maar ja, er zijn nou eenmaal heel veel mensen die dat wel uh, helaas krijgen. Dus er zal wel iets aan de hand zijn. En dan denk ik toch, inderdaad ook al wat eerder werd gezegd... dat dat te maken heeft met uh, heel veel ambities hebben. Uh, heel prestatiegericht zijn. En je kunt ook zo makkelijk in de gaten houden... wat andere mensen van jouw leeftijd allemaal doen. Want we hebben allemaal Facebook en allemaal Instagram... En dan zie je, oh god, diegene met wie ik ooit uh, op het VBO zat... die heeft al dit en dit en dit bereikt. Een paar, paar jaar geleden, zonder al die uh, social media... had je geen idee. Dan deed je gewoon veel meer... Uh... Ja, was je meer bezig met jezelf. Ja, ja, ik al uh, wat, mij, uh, uh, wat ik in stand vind aan die, aan die analyse net gezegd ook van je hebt te veel ambitie. Daarmee wordt de schuld even, even heel hard gezegd weer neergelegd bij die millennial. En die heeft al het idee dat hij alles helemaal in zijn eentje moet doen. Zo met wegvallen van de instituten, ja, Dirk de ze daar als burn-out specialist heel veel over gezegd. Maar um, je legt het weer uh, uh, daar neer en dat kan wel waar zijn. Alleen um, het bevestigt uiteindelijk het patroon waardoor heel veel jongeren uiteindelijk exact. in de problemen terecht kunnen. ja Anouk, jij wilde ja, je moet toch ook alles zelf doen in het leven. Het is toch niet zo dat je maar kunt verwachten dat alles een beetje voor je wordt geregeld of uitgestippeld. Nee, je moet heel veel zelf doen. Heel veel dingen vallen tegen. Heel veel dingen zijn gewoon stom. Ja, dus ja, dat klopt inderdaad je overheen, wel. Maar en je, moet wel, wel. je moet wel in staat gesteld worden om jezelf daarin te ontwikkelen. En dat is precies wat er op dit moment eigenlijk niet is ja, maar En ook zei nog iets belangrijks, wat net een beetje wegviel. Ze zei: Zet je eroverheen, uh, ga gewoon aan de slag. Ja, wat, ja, wat mij betreft is de dat te makkelijk. Ik denk dat de, de cijfers voor zich spreken. Dat de studenten echt een uh, heel serieus probleem ervaren. Hè. Dus die, die klachten komen natuurlijk niet zomaar ergens uit de lucht vallen. Um, er ligt ook wel degelijk natuurlijk een verantwoordelijkheid bij de student. Dat is ook zo. Maar we moeten hem wel leren om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En ik denk dat dat op dit moment. Iets is waar we niet aan voldoen zijn. Nee, Spallen, heb jij dit dochters geleerd? Wat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen? Nou ja, of om het, uh, met tegenslagen om te gaan. Nou, dat hoop ik wel. U uiteindelijk hoop je toch een beetje stevige uh, volwassenen af te leveren in, in de samenleving. En uh, ja, je, je kan wel zeggen, het is de schuld van millennials. Ik denk eerder dat je moet spreken over de verantwoordelijkheid. En dat je ook zelf je verantwoordelijkheid moet nemen over de toekomst die je voor jezelf ja. uitstippelt. En daar kan een universitaire studie bij horen. Hmm. Maar je hoeft natuurlijk niet te studeren. En uh, nee, misschien moeten mensen zich dat van tevoren ook meer afvragen. En in, in die zin denk ik dat je... Ja, je kan ook een jaar naar Costa Rica om, om te kitesurfen. Nou, dan heb je geen stress. Ja, Rico. <laughs> nou ja, zet je eroverheen. We hebben net gezegd als, als oplossingen bij het individu neergelegd, terwijl je er met net zoveel recht zou kunnen zeggen: zorg voor elkaar. Ja. en dat is een zin die we volgens mij gewoon vaker zouden moeten zeggen als dit soort dingen gebeuren ja. dat community vormen is zo essentieel voor een samenleving daar komen we uit voort daar gaan we heen dat missen we als we op ons sterfbed denken. shit ik heb alles alles bereikt maar hey, al mijn maar ik heb mijn relaties allemaal verkloot dus zorg voor elkaar is volgens mij net zo goed antwoord als zet je eroverheen. Het okay. is ook zo dat community vorming ja, binnen het onderwijs net ook zeggen? helpt hè? in deze ja, Paul. problematiek. Ja, Paul je mag nog een ding zetten. Ja. Ja, nou, de samenleving waarvoor we de studenten opleiden is ook een stuk harder en sneller en transparanter geworden dan 20, 30 jaar geleden. Dus ik vind het ook niet zo gek dat daar een heel ambitieus studieklimaat bij komt, komt kijken. En dat je in die zin dus ook meer van studenten vraagt, maar dat ze zich dat ook... Moeten, moeten realiseren. Door ja, ja. een beetje van twee kanten komen. Van de samenleving en van de studenten. Precies. Paul, ik las dat jij ook uh, kennis had genomen van de cijfers... over dus het drinkgedrag van studenten. 88% ja. van de mannen drinkt veel en 87% van de vrouwen. Daar hebben ze kennelijk wel ja. tijd voor en geld? Nou ja, dat, dat was het punt wat ik een beetje maakte. Het is, is een beetje flauw natuurlijk om te zeggen als je wel tijd hebt om in de kroeg te zitten dan valt het met die studiedruk kennelijk ook wel mee. Uh, want ik realiseer me ook wel dat dat toch een heel wezenlijk aspect is van, uh, van volwassen worden. is om, uh, om vrienden voor het leven te maken en, uh, uh, en, en hier eigenlijk, eigenlijk de basis te leggen voor, voor, voor je toekomst. Ik denk ja. dat je dat voor een belangrijk deel ook, uh, ook aan de bar doet. Uh, en, uh, en ik moet wel erkennen dat, dat daar toch wel minder ruimte voor, uh, voor lijkt te zijn maar uh, uit de cijfers blijkt dat is veel studie dat studenten zich daar nog niet door laten weerhouden. Nee, want mevrouw Dobme, wat is het belang? kunt u een soort advies geven... op grond van dit onderzoek? Wat zou er moeten veranderen? Ja, we hebben een, een plan ook geschreven... met uh, een aantal hogescholen en universiteiten... maar ook met samenwerking met uh, studentenverenigingen bijvoorbeeld. Uh, we zijn ook in contact met het ministeries daar overigens uh, mee. Um, het gaat vooral denk ik om een uh, open sfeer creëren... binnen hogescholen en universiteiten... waarin studenten zich durven te melden met een hulpvraag... want die hulpvraag is er gewoon, dat ja. is heel duidelijk... Uh, waar het ook aan ligt. En dit moeten we heel serieus nemen... En er moet ook een hulp voorzien worden. Ik denk aan de andere kant dat we ook verder moeten onderzoeken wat hier aan de grondslag ligt. En, uh, en dan ook verder moeten praten over de oplossing. Maar ik denk dat het begint met het erkennen dat het probleem echt is. Ja. Anouk Kemper, wat zou uw tip zijn? Maak je niet zo druk. Ik heb het idee dat heel veel studenten denken dat er van alles afhangt van die studie. Um, ja, en dat is volgens mij toch echt niet zo. Ik weet al, nou, ik ben nu 31. Ik weet van heel veel van mijn vrienden niet meteen meer wat zij nou gestudeerd hebben. laat staan dat ik weet wat voor cijfers ze ooit gehaald hebben voor bepaalde vakken. Uiteindelijk rol je wel ergens in. Dus ja, maak je daar niet uh, al te druk om. Probeer vooral een beetje uh, ja, vrienden te maken en het leuk te hebben. Ja, neem het niet serieus allemaal. Juist. Ja, ik begreep dat u laat was voor deze uitzending omdat u moest boksen. Dat is ook heel belangrijk. Ja, ik ben nog een beetje buiten adem daardoor. Ja, dus je moet ook gewoon dingen, dingen blijven doen ja. die je leuk vindt. Goed, gaan we het voor dit ja. moment bij laten. Hartelijk dank aan onze gasten. Als u als luisteraar zelf rondloopt met uh, suïcidale gedachten... of u student bent of het ouder... dan geef ik u mee dat u op 113 online altijd uh, terecht kunt. Want u staat er nooit alleen voor. Mm. Dit is de dag waarop de provincie Friesland zich buigt... over de vraag of een stuk zingend asfalt weggehaald moet worden. U hoort het goed, in Friesland speelt de snelweg de hele dag door... het Friese volkslied. Heel leuk, maar niet voor de buurtbewoners. Die worden knettergek van dit deuntje... en willen dat het zo snel mogelijk ophoudt. Dit is de dag waarop uit cijfers blijkt dat de politie vorig jaar minder geweld heeft toegepast. In Den Haag bijvoorbeeld 20% minder. En dat er dat terwijl er twee maanden terug nog werd gedemonstreerd tegen politiegeweld. Ik vind het gewoon schandalig dat de politie dus uh, heel veel geweld gebruikt. En dat het uh, uh, vaak in het doofpot wordt gestopt. <middels> Je zou bijna zeggen, die demonstratie heeft geholpen. Rikkel voorberg, maar dat kan niet. Want het gaat over cijfers van vorig precies, jaar. En deze demonstratie precies. was daarna, maar toch. Nou ja, dus wel lang leefde de politie. En belangrijk om dit nieuws te brengen. En daarin ook onszelf ergens te feliciteren als samenleving. Van hé, hey, we doen het dus beter met elkaar dan, uh, dan het jaar daarvoor. Kan je, kan je dat? In zijn algemeenheid zeggen, want ze, kun, ze kunnen ook niet opgetreden hebben... terwijl ze het wel hadden moeten doen, toch? Zeker, zeker. Maar het lijkt, het lijkt er nu op zo, als je door het, door het geheel kijkt... Dat, ze, dat de politie gewoon nog zijn werk doet. Dat daar geen hele grote uh, problemen zijn, zijn opgetreden. Ze doen gewoon nog een ding. Ja, want de criminaliteit is volgens mij ook gedaald vorig jaar. Ja, behalve, er schijnt wel iets te zijn met, met professionele criminaliteit. Maar goed, dit is een, dit is een, een significante daling, zeker in, uh, in Den Haag. En um, ik vind het opvallend en ik vind het belangrijk om te brengen als nieuws. Omdat we bij het dagelijks nieuws al gauw nou, focussen op waar het misgaat. Uh, wat we weten van uh, Den Haag als we denken over, uh, over politie. Uh, denken we toch gauw weer aan 2015... waarin Mertje Enriquez uh, stierf uh, onder andere door, door een politieklem... Die toen, uh, uh, of, een, of een nekklem die door de politie werd, werd aangelegd. En dat herinneren we ons dan... Ja, we waren verschillende versies over maar de agenten ja. die het deden, die zijn uh, veroordeeld uh, zes ja. maanden, geloof ik. En die zijn nog wel een hoog beroep. Dus die zaak loopt ja, nog. Ja, die zaak loopt ja. nog. Maar goed, dat, dat is natuurlijk wat we weten. Veel protesten erover. En zeggen: kijk eens wat er gebeurt in ons land. Zo gebruikt de politie geweld. En dat blijft heel gauw bij ons hangen. Nou, zie je ook deze demonstratie. Even een, een, heel, een heel ander verhaal waar, waar het ook geldt. Is bijvoorbeeld uh, protesten tegen AZC's. Uh, alweer een tijd geleden, maar dat stond natuurlijk voor pagina's vol. Terwijl vrij recent uh, bleek dan dat mensen die toen geprotesteerd hadden, nu vrij zijn in de AZC of boos zijn dat zo'n AZC weggaat. Maar dat is natuurlijk een voetnap. Ja. Um, dus waar, op... waarom vind je het belangrijk om dit soort nieuws te brengen? Nou ja, omdat je daarmee ziet, uh, wij zijn geen samenleving die vluchtelingen haat. en waar um, uh, politie zomaar geweld gebruikt tegen bepaalde, uh, tegen bepaalde mensen. Maar we zijn een samenleving waarin het af en toe fout gaat. en we vervolgens leren van die situatie. Het is, er is geen een-op-een een lijn hè, tussen, tussen de dood van Mitch Henriquez... en uh, 2017 minder geweld. Maar het is wel opvallend. Het zou kunnen, want juist He in Den, Den Haag. Ja. Precies, omdat ja. het in Den Haag is, daar 20% minder. Dus echt anders dan de rest. Dat van de agenten land. toch eens heel goed nagedacht hebben... van in welk geval gebruik ik wel geweld en in welk geval niet. Nou ja, Wat, wat ook al in het nieuws toen was... dat de politie echt aangeslagen was door de dood van Henriquez. En dat is natuurlijk moeilijk in die tijd om te lezen. Want je denkt, ja, hallo, wacht even. Laten we even stilstaan bij de jongen en niet bij de politie. Uh, maar nu is het belangrijk om wel te lezen. En te, en te zien dat de politie daar ook echt aandacht voor heeft gehad. Uh, is gaan kijken naar de eigen geweldstoepassing. Veel meer is gaan praten in de wijken. En, uh, uiteindelijk dus zegt, uh, en uiteindelijk komt dit dan uit het onderzoek. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om, om voor ons te constateren... van, hé, hey, we zijn een nettere samenleving... dan we zelf van onszelf geloven als we alleen het nieuws volgen. Want nieuws is vaak het slechte nieuws, want dat komt naar boven. Uh, twee is... Um, uh, wat we misschien mogen concluderen is dat uh, uh, protesteren ook helpt... Er uh, waren natuurlijk heel veel protesten rond, uh, uh, rond de dood van, van, van Mitch en daarin, daar in Den Haag. En dat zijn vaak een soort wanhopige van... dit mag niet, dit kan niet, zo willen we niet zijn. En dan als dit in ons achterhoofd zit... dan, dan uh, kunnen we als we weer eens protesteren of publiek zeg maar, uh, stampij maken... Uh, bedenken dat het misschien over twee jaar wel significant ja, anders dat is. Toch dat helpt. we werkelijk iets wezenlijks doen met, het, met dat bord. Het kan ook zijn dat we ons gewoon netter hebben gedragen vorig jaar met Is ook zeker mogelijk. Dus ja. dat, dat weten we niet zo goed. Uh, in ieder geval heeft de politie zich netter gedragen in die zin. Uh, nou ja, dat, dat kan je dat zeggen, want de politie mag toch ook gewoon geweld gebruiken als dat nodig is? En dat is toch ook goed in sommige gevallen? Ja, zeker. Ik denk dat het, het uh, nodig is. Goed is een ander woord. Uh, nou ja, het kan uh, gewoon de beste beslissing zijn. Noodzakelijk zijn, zijn. Ja. precies, de beste beslissing. Uh, noodzakelijk kwaad zo. Maar op ja. het moment dat het niet hoeft, dan heb je een betere samenleving met elkaar. Dan ja. ben je vredig en dan praat je met elkaar. En daar heeft de politie in Den Haag ook echt op ingezet. Door gewoon meer te praten. En dat dat dan werkt, dat is een, een zelffelicitatie waard. Um, ondanks dat we nou ja, uh, politie uh, of, of mensen die oproepen van strengere straffen en meer eh, eh, eh, eh, gewoon de harde hand. En, en dat, dat dat niet automatisch resulteert in een betere samenleving. Ja. Maar dat we een betere samenleving kunnen constateren als dat niet nodig is geweest. Lever de politie. Zeker. Dankjewel. Dit is de dag waarop Hagen naar Bilal Aknoeg in zijn moestuin voedsel verbouwt voor de voedselbank. Voor veel klanten van de voedselbank is verse groente vaak een dure luxe. En wie denkt dat er dan niks te kiezen valt, die heeft het mis. Oh, hier staan de lentaien en hier uh, de doperten, de tuinbonen. Bij de bamboestokken komen de, de spersiebonen. Dit is de dag waarop uit onderzoek bleek dat de Drentse taal nog springlevend is. Sterker nog, in de provincie geeft driekwart van de mensen aan de taal nog goed te verstaan. Dat is goed nieuws voor de Drentenaren, maar eigenlijk ook voor de rest van Nederland. Want je zou eigenlijk alleen al om dit liedje een mondje Drent willen kunnen meezingen. Dit is de dag waarop een geschokt gereageerd wordt op het overlijden van de jonge wielrenner uh, Michael Golaert. Hij kreeg gisteren tijdens de voorjaarsklassieke Parijs-Roubaix een hartstilstand en overleed s'avonds in het ziekenhuis. Veel mensen die de koers volgden reageerden verontwaardigd op het doorrijden van het peloton. Ik ga erover praten met twee koersdirecteuren: Thijs Rondhuis van Olympia's Tour, de Bulls Ladies Tour en uh, de afgelopen weekend gefinniste Healthy Aging Tour. En met Leo van Vliet en hij is de koersdirecteur van de Amsterdam Gold Race, die voor komend weekend op het programma staat. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, laten we hopen dat jullie nooit uh, zo'n beslissing hoeven te nemen? Maar stel dat er in een koers waar jullie verantwoordelijk voor zijn... zoiets gebeurt als gisteren. Uh, wat zou je dan uh, doen, meneer Rondhuis? Ja, verstandelijk zien, gezien zou je direct zeggen... we gaan staken. Maar uh, zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Zeker niet in grote koersen uh, zoals we afgelopen weekend zagen. Uh, Zo'n beslissing kun je als koersdirecteur nooit alleen nemen. Dat gaat altijd in de driehoek met uh, de jury, de ziekommissaris... de organisatie en de politie. Je kunt je voorstellen bij een uh, Parijs Robertje, die zomaar... Uh, een uur of twee uur voor de finish gaat staken... dan uh, heb je duizenden, misschien wel een half miljoen mensen... het parcours staan. Daar gaat de politie wel wat van vinden. Dus, uh, dus dan kan je wel zeggen, ik wil stoppen... maar dan kan het zijn dat de politie zegt... dan hebben wij zo'n groot probleem, dat gaan we niet doen, meneer. Nou, je hebt wel met verkeersveiligheid een heleboel uh, aspecten te maken. Maar uh, in de Wiederspot zijn we wel op het punt beland... dat we ons wel kunnen afvragen... Uh, in hoeverre die aspecten op elkaar afgestemd zijn... en of je daar met elkaar niet uh, duidelijkere afspraken over zou moeten maken. En als die situaties toen Voordoen, eh, zou u je ervoor je zijn om, om specifieke afspraken erover te maken? Ja, het is moeilijk. Elke situatie eh, is anders. Maar het is eh, wel heel goed om daar met alle partijen binnen de Wielerspot eh, goed over na te denken. En er voor de toekomst wel een duidelijke beeld bij te hebben wanneer je eh, hoe gaat handelen. Want eh, één ding wat zeker is, we lopen een verhoogd risico. Uh, en dan is het goed dat je met elkaar weet wat je gaat doen in welke situatie. Ja, meneer Van Vliet, wat zou u gedaan hebben als u gisteren koersdirecteur was? Nou ja, ik denk dat, dat, dat wij gedaan en zouden hebben wat gisteren gebeurde. Uh, er zijn heel veel valpartijen. Uh, daarvoor was nog een renner van Movistar gevallen. Die viel ook heel, heel raar. Ja, dat Wielrennen en vallen, dat, dat is een gevaarlijke sport. Dus, ja, wanneer ga je een beslissing nemen om een koers te stoppen? Ik kan me geen enkele wedstrijd herinneren die echt gestopt is. Nee, En u zegt dat zou ik dus, dus ook uh, zeker niet snel doen? Nee, ik denk het niet. Nee. Uh, of de veiligheid van, van de rest van het peloton of van de wedstrijd of de omstandigheid. Maar je kan natuurlijk duizend dingen verzinnen. Maar uh, een valpartij, ja, als je ziet dat de renners, die, als er een valpartij is, de renners zoeken alleen maar naar de fiets. Die kijken helemaal niet naar een ander of wat. Dus dat is al een voorbeeld van hoe, ja, ja want dat, dat, zo... dat is inherent aan wielrennen. Ja, en zelfs zijn jullie opgevoed toch. Ja, zo zijn jullie opgevoed toch ook met zalen? Nou nee, ja, maar je rijdt die wedstrijd. Maar als je ziet wat er onderweg kan gebeuren en wat er gebeurt. en hoe vaak het niet slecht afloopt. Dus in 100 jaar wielrennen, wat er eigenlijk precies gebeurd is met valpartijen. Ik heb ook langs de Raadwijnen gereden en zo, ja. Vroeger was, uh, daar zat je wel zo'n s'avonds. Toen werd het ook niet allemaal op televisie, dat scheelt natuurlijk ook allemaal. Ja, wij kunnen het nu allemaal zien. En dan, uh, dan, zei, en dan, dan, dan was er één gevallen. Zei. Ja, waar is die ene jongen of wat? zei je. Ja. Ja, die was volgens mij gevallen En dan kwam hij in mijn halvellen uit het ziekenhuis. Had je geen mobiele telefoon, dan had je niks. En ja, het, het, het is heel vervelend wat er gebeurd is. En eh, eigenlijk wil je er helemaal niet over praten... over zulke dingen dat het gebeurt. En dit was nog niet eens een valpartij. Want in in het gaat het vaak om valpartijen ja, ja. natuurlijk. Ja, meneer Rondhuis, toch zegt u... eigenlijk moeten we meer met elkaar over praten. Misschien toch soms ook sneller ingrijpen. Wat Leo Vervliet zegt is ook waar. Heel vaak, ja, dan valt iemand en heeft iets gebroken... en gaat naar het ziekenhuis. Ja, waarom zou je daar de wedstrijd voor stilleggen? Ja, er zou geen renner willen dat als hij iets overkomt die koers stilgelegd wordt. Die rennen wel altijd door. Dat is wielersport eigenlijk de koerstop voor niets. Maar we moeten ons ook goed realiseren. Zo'n situatie is gisteren. Iedereen krijgt daar live mee op televisie via Twitter. Het publiek is een belangrijke factor in het wielrennen. En uh, als je het hebt over uh, leven en dood... kunnen wij ons uh, als wielerspot wel heel wat verbeelden. Maar uh, daar ligt wel ergens een uh, grens. Maar je hebt uh, met zoveel facetten te maken. Geen situatie is gelijk. Nee, maar ik herinner me nog... de Olympische wegwedstrijd was dat geloof ik toen... viel Annemie van Vleuten. Die lag erbij alsof, ze, alsof het echt niet goed met haar ging. Dat zag er heel lelijk uit. Achteraf bleek het ontzettend mee te vallen. Ja, dat is een goede reden om niet direct een koers uh, te staken. Ik ben er ook zeker uh, niet voor. Hè, want da daar is de sport uh, ook naar. Maar één ding is zeker dat we met elkaar voor hoog risico lopen. We rijden op de openbare weg. Uh, um, er hoeft maar één auto half geparkeerd te staan. En als er een renner met een uh, snelheid van 45-50 opklapt... heb je een uh, risico. Ja, Ik denk is dat is ook nog weer gebeurd van het weekend, hè, trouwens? Ik loop ergens in ja, om Drenthe. Omloop omloof Noordwesten in Rijssel in, uh, in Geenermuiden. Um, een oude klassieker voor nieuwelingen... Junioren. En daarbij wordt weer pijnlijk duidelijk dat we die risico's lopen. En die risico's zijn ook niet erg, want er kiest iedereen voor die een wedstrijd organiseert of die meedoet aan een wielwedstrijd. Maar het is wel heel goed om na te denken uh, en ons te realiseren dat we die risico's lopen en dat we nog beter na moeten denken over welke scenario's we kunnen ja. Ja. gebruiken en toepassen. Rickel Voorberg, zo slank als een wielrenner, maar zelf geen ervaring, denk, nee. denk ik. Nee, nee. Oké, okay. dus een buitenstaander. Zeker. Nou ja, kijk, ik, ik zat me af te vragen: um, uh, is er geen verschil? Uh, Ze zijn niet een lijn moeten, moeten maken tussen of er of of er gewonden zijn of dat er iemand uh, overleden is. En als je zegt, als iemand op de baan, aan de baan, gestorven is... Uh, dat je dan met elkaar... Ik bedoel, dat kun je niet nu doen, dat kun je niet opeens gaan invoeren... maar wel een protocol over afspreken. Als dus je zegt, als iemand overlijdt, die zo in het zadel, aan het zadel, op de baan... moet dat niet een reden zijn, om uit respect voor het leven te zeggen... Ja, dat, dat is correct. Maar nu ben je ploegleider. En deze renner uh, is duidelijk dat hij uh, overleden is of, of, of erg riskant is. Zijn ploegenoten zitten volle bak in koers. Gaat hij dan 50 kilometer voor de finish vertellen dat hun ploeggenoot is overleden? Daar zijn de situaties ook niet overzien. Dus het is gewoon een heel moeilijk iets. Ja. Uh, waarvan het denk ik gewoon heel belangrijk is. Dat alle uh, partijen, de renners, uh, ploegen dus, uh, organiseren en UCI. En in dit geval ook uh, bij ons nationaal KMU. Dat je realiseert. Uh, uh, wat de risico's zijn. Ja, u zegt kan er komt goed uit, gaat... want we hebben Jan Lammerts aan de telefoon. Die werkt bij de UCI. Goedenavond avond, meneer Lammerts. Goedenavond. Ja, Er wordt hier oh. toch een pleidooi gevoerd door Thijs rondhuis. Maar we moeten er toch eens goed over nadenken met z'n allen. Uh, onder leiding van de wielrenunie misschien wel. Doen we in dit soort situaties? Bent u bereid om daar een discussie over te starten? Nou ja, zeker. De, uh, wat dat betreft uh, heeft Thijs net eerder al gezegd... dat als het gaat om staken van een wedstrijd... dat dat ook in overleg uh, moet gebeuren. En ik denk uh, dat uh, de jury en uh, politie en organisator dan al een belangrijke stem in hebben. Ja, maar zou, zou er ook een soort nationale in debat in de wielenwereld op gang moeten komen? Nou ja, er is altijd debat. En uh, op het moment dat er uh, regelgeving moet gemaakt worden, ja, moet iedereen daarbij betrokken zijn. En, uh, ja, het is natuurlijk een heel trieste omstandigheid dat, uh, dat we hier nu over hebben. Uh, maar uh, ja... Wat mij betreft staat uh, KMW altijd open voor de pad. Ja, precies, u bent er wel voor te porren. Meneer Van Vliet, zou u de behoefte aan hebben? Nou ja, ik heb vooropgesteld: is wielrennen gewoon een gevaarlijke sport? En het belangrijkste wat wij als organisator van de Amsterdam Gold Race doen, is ja, alles proberen uit te bannen om het veiliger te maken. Of, of, dat is de, de, de grootste zorg. Maar alleen ja, wielrennen is een gevaarlijke sport. Ik ken mee met te herinneren dat jij zelf ook gevallen bent. Ja, zelfs gebeurd. Toen was je, je, uh, je ook in je eentje? Ja. Ja. Ja. ja. Dat is alle ongevallen. Dus wil en dat, dat, Je kan dat niet afkaderen met, met dat je zegt, nou, nou is het 100% veilig. En, en de situaties kun je ook niet allemaal inschatten en die kun je ook van tevoren ook niet allemaal gaan benoemen. Nee, dus u zegt, dat heeft ook niet heel veel zin er, er, er, om er met z'n allen over te gaan praten. Nou ja, je, ik denk dat dat wel gedaan wordt. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om daar te zeggen... Uh, we maken daar een protocol. We zijn ook met een weerprotocol bezig. Maar het is niemand die zegt ja, bij, bij min 5 graden stoppen... of bij plus 40 stoppen. Omdat nee, de dat... situatie is anders. Ja. En, en het, <hijt> het belangrijkste mag... is dat als je een beslissing moet genomen worden... dan is er altijd de, de jury, de politie en de organisator... En ik denk, als het echt op aankomt... wordt daar een verstandige beslissing genomen. Okay. En ik denk, de beslissing van gisteren... dat die gewoon... ja, dat, dat, dat was nog... Ja, die, dat die is gewoon goed genomen. En uh, Stel dat er iemand overlijdt voor de finish. Ja, dan zal... De huldiging zal op een andere manier moeten gebeuren. Ja. Maar dat, dat, dat beslis je op dat moment. Oké, okay, nog één keer, Rico. Nou ja, dat, dat, dat wielrennen een gevaarlijke sport is, dat wist natuurlijk niemand. De vraag is alleen of het een dodelijke sport mag zijn. En dat, die, dat, daar wordt die spannend. Zo van accepteren we dat? Ja, Meneer uh... Lammert, hoe denkt u daarover? Nou uh, ja, ik denk niet dat uh, wielrennen een, een heel gevaarlijke sport is. Alleen, ja, de trieste omstandigheid is uh, natuurlijk nu dat uh, iemand overlijdt. Uh, maar dat is niet echt een, een, een wielerongeluk. Hè? Uh, aan de ene kant is, uh, is er misschien wel... Uh, en dat zal het onderzoek misschien moeten uitwijzen... is er misschien wel een andere oorzaak aan te wijzen... dan dat het, uh, dat het wielrennen... Uh de oorzaak is. Ja, hij zou een hartstilstand gehad hebben, hè? dat is althans de versie die nu uh, de ronde doet. Ja. ja. ja, ja. ja. Oké, okay, u zegt uh, dat is dus niet echt een koersongeval, dus daar kan je als koersdirecteur niet zoveel aan doen. Meneer Rondhuis, laatste woord voor u, wat zou u willen veranderen? Gewoon echt een goed gesprek erover met z'n allen? Nou, binnen vuur en dan gaat de koers altijd door, maar uh, als het op leven en dood gaat, uh, is er ook nog iets uh, belangrijker uh, als alleen met de koers, denk ik. Ja, en als dat dus, die situatie voordoet waar Rico het over heeft, zegt u, leg maar stil als het even kan. Ja, hangt van het belang van de koers, zeg maar. Zeker in de kleinere koersen waar je uh, minder met verkeersveiligheid te maken hebt. Ik Mag er geen uh, discussie zijn of je bij uh, overlijden uh, een koers wel Moet of niet gaat stoppen? Okay. Ja. Hartelijk dank. Zeg ik tegen u, tegen Leo van Vliet, tegen Johan Lammerts van de Wielrenunie, tegen Jolien Dopmeijer, tegen Paul Lasseur en tegen Anouk Kemper. Zometeen bureau Buitenland, Rick Delhaas. Aandacht voor een baanbrekend onderzoek dat een totaal ander licht werpt op de genocide in 1994 in Rwanda. Half tien, langs lijn en omstreken, Sportforum vast uitgebreid over het nu toch. Wel aanstaande landskampioenschap van PSV. Dag. NTO Radio 1.